12 uur. Het NOS-journaal. Die Thomasen. Goedemiddag. Aanslag op Amsterdams gerechtsgebouw. Job hen onder vuur bij het debat over miljoenennota... en de huizenprijzen blijven dalen. Het weer overwegend bewolkt in het noorden en westen. Af en toe wat regen of motregen. In het zuidoosten mogelijk ook wat zon. Het wordt 17 graden op de Wadden tot lokaal 20 in Limburg... Morgenochtend kans op een bui. Smiddags is het overwegend droog en breekt de zon door. Het wordt dan een graad of 17. Na morgen weer meer zon. In Amsterdam is een aanslag gepleegd op de, het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg. Om half drie vannacht is een projectiel op het gebouw afgevuurd. Gewonden zijn er niet. Wel sneuvelden een groot aantal ramen. Verslaggever Mark Hamer is al de hele ochtend daar op de Parnassusweg... waar ook veel uh, motoren zo te horen langskomen. Mark, wat is de stand van zaken? Op dit moment wordt het glas opgeruimd van al die ramen die, die ingeslagen zijn. Misschien kun je het horen op de achtergrond. Er staat hier ook een wagen van de glashandel al klaar om de nieuwe ramen erin te gaan, gaan zetten. En ik heb begrepen dat in gebouw in Toren E, waar ook een aantal zittingzalen zijn... dat de zittingen gewoon alweer van start zijn gegaan in die zalen. Het normale leven wat dat betreft lijkt alweer een beetje zijn gang te gaan. Maar het was wel heel erg schrikken vanochtend ook voor mensen die hier werken. Wauw! Ja. ik heb ook zitting vanmiddag. Uh -oh. U werkt hier? Ja. ja, we werken hier. Maar niet in deze toren? Nee, nee, maar hier zijn ook zittingszalen, toch? Ja, ja. Hier zitten die blauwe en die roze. Iemand heeft nu wel een statement gemaakt. Ja. Statement gemaakt. Dat is in ieder geval wat er hier vandaag is gebeurd. Doet ons een beetje denken aan uh, 2 april 2007, toen er een aanslag werd gepleegd op, uh, op de bunker, de, het gerechtsbunker van, uh, van justitie in Amsterdam. En Dat was toen in de zaak rond Willem Holleder. Ja, deze aanslag vond vannacht plaats. Weet jij of er mensen zijn die iets hebben gehoord of gezien? Ja, uh, dat zeker. Uh, de politie is op dit moment uh, bezig met, uh, met een buurtonderzoek. Ze zijn druk in de buurt aan het uh, rondvragen. Dat heb ik ook maar even gedaan. Ik ben bij een jongen binnengelopen gelopen die hier vlak om de hoek woont. Een hele harde knal. Ik lag te slapen en uh, ik werd wakker van een hele harde knal. En dat was dusdanig hard dat ik uh, wel ben opgestaan om te kijken wat er precies aan de hand was. Toen keek ik uit het raam, zag ik uh, eerst een persoon wegrennen. En iets erachteraan een scooter wegrijden. Toen keek ik uit een ander raam en toen... Dus de richting van welk kant ze oprennen. En toen zag ik nog beneden nog twee werkluizen staan. Die volgens mij bij Begos en Beans waren ze aan het werk. En uh, die waren daar een sigaretje aan het roken. En die waren niet eens echt... Maar die zullen wel geschrokken zijn, maar die stonden daar gewoon nog een aan het roken. En die hebben die twee personen die ik dus zag wegrennen en wegrijden. Echt op een paar meter afstand voorbij zien rijden. Nou, ik dacht eerst, toen ik die eerste persoon zag wegrennen, dat het misschien uh, vuurwerk was. En dat hij dus een week van vuurwerk had afgestoken ofzo. En dat het een soort van qua jongenstreek was. Maar ja, toen... Toen ik dus vanochtend en op het internet keek en dus uh, zelf het gebouw zag... bleek dat het toch wel iets heftiger was dan vuurwerk. Ja, deze jongen sloeg ook niet onmiddellijk aan toen hij het vannacht hoorde. dacht inderdaad, het is een kwa jongensstreek. Uh, het verbaast ons ook eigenlijk een beetje, je zit midden in de stad. En uh, dat, dat we eigenlijk pas zo laat gewaarschuwd zijn. Want pas vanochtend om uh, rond uh, half negen, acht uur, half negen... kregen we door dat er hier wat gebeurd was rond de Parnassusweg. Politie heeft toen al onmiddellijk onderzoek gedaan. Uh, en het lijkt wel of het meeste wat, wat aan onderzoek Eigenlijk al in de nachtelijke uren heeft plaatsgevonden, zonder dat wij daar van de pers bij waren. Um, een paar mannen zijn er dus weggereden, vertelde de jongen net... die dat heeft gezien. Is er al iets bekend over een motief... Uh, dat is nog steeds uh, gisteren hier eigenlijk. Uh, ja, de, ik zei dat straks al, er zitten een aantal zittingszalen hier. Er zit een deel van het uh, parket zit hier. En er zit hier van het openbaar ministerie in dit gebouw... Uh, zitten uh, de, de afdeling internationale uitleveringen. Ja, en we weten eigenlijk ook nog niet precies uh, hoe het nou is uh, gepleegd... waar het mee is gepleegd. We hebben wel een aantal militaire experts uh, gevraagd... van goh, als jullie kijken wat, er hier, uh, wat voor inslag dit is geweest. En zij komen uh, eigenlijk tot de... Ja, uh, we moeten nog een slag om de armen houden, maar dat het waarschijnlijk is gebeurd met een antitankwapen. Dankjewel, Mark Hamer, voor nu. Minister Opstelten heeft de aanslag veroordeeld. Elke aanslag, en op een, uh, uh, dat kan niet, dat is een aanslag op de rechtsstaat. Een onaanvaardbaar. We nemen het totaal natuurlijk afstand van. Vreselijk is dit. En dat moet de steen boven en uh, daders pakken. Niet het kabinetsbeleid, maar PvdA-leider Job Cohen... staat vanochtend centraal bij de Algemene Beschouwingen van de Tweede Kamer... over de miljoenennota van het kabinet. Verslaggever Wilco Boom volgt het debat. Wilco, hoe kan dat nou? Een hoofdrol voor Cohen? Ja, dat begon met een opzetje van pvv leider Geert Wilders. Die Kamervoorzitter verbeet vanochtend aan het begin van het debat... vroeg om niet Job Cohen, leider van de grootste oppositiepartij... te laten beginnen met het debat zoals gebruikelijk is in Den Haag... maar Emiel Roemer, want volgens, Vergeer, volgens Wilders... Van is Cohen geen oppositieleider en moet hij dus ook niet als eerste het woord voeren... en moest om die reden Roemer dat doen. Want de Partij van de Arbeid steunt het eurobeleid van het kabinet... en de hogere AOW-leeftijd van het kabinet. Dus ik zou willen voorstellen, voorzitter, als ordevoorstel... dat niet de voorzitter van de grootste gedoogpartij, maar de heer Roemer, begint. En over dat ordevoorstel zou ik graag hoofdelijke stemming willen. Voorzitter, meneer Wilders, u bent een slimme en een goede debater... Maar met dit geschreeuw haalt u uzelf, deze Kamer... maar vooral ook uw kiezers omlaag. Ja, volgens PvdA-leider Job Cohen was dit een goedkoper truc van Wilders... om de aandacht af te leiden dat Wilders zelf, met zijn PVV... de echte gedoogpartij is in de Tweede Kamer. En dat hij dus ook gedoogt dat er allerlei maatregelen worden genomen... waar Wilders helemaal tegen is. Zoals steun voor de euro, steun voor Griekenland... en steun voor een hogere pensioenleeftijd. En voor het overige was het ook niet echt een succes voor Wilders... behalve dat hij natuurlijk wel weer in de schijnwerpen stond. Want alle partijen in de Kamer vonden gewoon dat Cohen moest beginnen... met de uh, algemene beschouwingen. Ja, het neemt natuurlijk niet weg dat uh, de aandacht ook wel weer werd gevestigd... op de Achilleshiel van de Partij van de Arbeid. Want die is inderdaad tegen het kabinet... omdat het kabinet de kwetsbaren voor de crisis laat opdraaien. Maar inderdaad, soms steunen ze toch dat kabinetsbeleid. En daar werd de PvdA ook door andere partijen op aangevallen. Door de SP bijvoorbeeld, door de Partij voor de Dieren. Maar Cohen zegt steeds wij kunnen niet de stekker uit het kabinet trekken, want wat wij ook doen, ze blijven toch zitten. De enige die de stekker eruit kan trekken, dat is Geert Wilders. Ja, ging het dan nog verder over dat kabinetsbeleid? Ja, natuurlijk. Uh, Cohen is nu net klaar met zijn inbreng, en hij had harde verwijten richting het kabinet van uh, Mark Rutte van de VVD. Uh, hij hamerde erop dat de kwetsbaren de dupe zijn, dat er ook uh, onvoldoende leiderschap is, ook in Europa, uh, waar jongens betalen de rekening, mensen in sociale werkplaatsen, en hij deed uiteindelijk een Oproep aan het kabinet om op te stappen. Voorzitter, wat mij betreft uh, uh, is het land inderdaad meegediend als wij zo snel mogelijk ander beleid krijgen. En als dit kabinet dat niet doet, en ik zie dat niet gebeuren, dan is er alles, uh, alle reden voor om te zeggen kabinet ga. Nou staat Cohen niet echt bekend als een goede die Hoe bracht hij het er vandaag verder vanaf? Nou, het lijkt erop dat hij een hele goede vakantie achter de rug heeft. Want hij stond er uh, onmiskenbaar uh, ontspannener en beter bij. Haperde niet of nauwelijks. En dan ging er ook steviger in. Maar uh, het debat is pas twee uur bezig. Uh, het gaat nog twee dagen duren. Dus wat dat betreft is het echt nog te vroeg voor een eindoordeel. Zojuist is uh, de fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok, met zijn inbreng begonnen. En daar komen we later weer op terug. Dankjewel, Wilco Boom. Voor voor de huizenprijzen zijn in augustus sterk gedaald. De daling is volgens het CBS opnieuw groter dan in voorgaande maanden. Vergeleken met augustus vorig jaar waren bestaande koopwoningen... die van eigenaar wisselden, gemiddeld 2,8 goedkoper. Het gaat volgens het CBS om alle woningtypen. De sterkste prijsdaling was in Limburg en in Gelderland. Alleen in Zeeland waren de huizenprijzen hoger. Het effect van de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting... is volgens het CBS op zijn vroegspas in de cijfers van september-oktober te zien... Die de maatregel is in juni ingegaan. Dit is het NOS-channel. Vanaf volgend jaar worden passagiers die van buiten de EU naar Schiphol vliegen al vroeg gescreend. Luchtvaartmaatschappijen moeten de gegevens van de reizigers direct na het inchecken doorgeven aan de marechaussee. Omdat het vliegtuig dan nog niet is op, uh, aangekomen, heeft de marechaussee de tijd om te kijken of er mensen tussen zitten die bijvoorbeeld geregistreerd staan of illegaal het land proberen binnen te komen. De screening wordt gedaan op 27 vluchten die als riskant worden gezien. Het gaat onder meer om toestellen uit Peking, Istanbul en Moskou. Een proef met deze vroege screening is volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie een succes. ING heeft een groot deel van zijn Italiaanse obligaties verkocht. De bank en verzekeraar had voor 7,3 miljard aan Italiaanse obligaties in bezit. Sinds vorige week is dat teruggebracht tot net onder de 5 miljard. Ook de ING zijn belang in Spaanse staatsleningen. Financiële instellingen proberen sinds de eurocrisis hun riskante investeringen in zwakke eurolanden terug te dringen. De kredietwaardigheid van Italië is gisteren door kredietbeoordelaar Standard Poor's opnieuw verlaagd. Naar aanleiding van de rellen van afgelopen zaterdag bij het Feyenoordstadion... heeft zich tot nu toe één verdachte gemeld. Hij is gearresteerd, zegt de politie. We gaan zijn betrokkenheid bij de rellen bekijken. En ja, de waarschuwing aan de andere geldt ook nog altijd. Meld je of de, de beelden zullen naar buiten worden gebracht... als zij je intern hier niet herkennen. Burgemeester Abou Talib van Rotterdam heeft zelfs gedreigd... dat hij foto's op grote beeldschermen en billboards in Rotterdam zal laten zetten. De politie in Twente is op zoek naar een Duits gezin in de bossen bij Sipculo. Het zijn een vader, moeder, drie dochters en een baby van drie maanden oud. Ze hebben ook een aantal honden bij zich. Het gezin uit Noord-Rijn-Westfalen is na een gerechtelijke uitspraak op de vlucht. De rechter in Duitsland heeft bepaald dat de kinderen onder toezicht moeten worden gesteld. Het gezin ging er op de fiets vandoor. Begin deze maand werd het gezin gezien in de bossen bij Sipculo. De Twentse politie denkt dat ze daar ergens een onderkomen hebben gevonden. De politie maakt zich grote zorgen over de veiligheid en het welzijn van de kinderen. Sport. In Kopenhagen is het WK wielrennen aan de gang. Gisteren reden de vrouwen de tijdrit. Vandaag de mannen. Gio Lippens, Fabian Cancelara, is die in staat zijn wereldtitel te verlengen? Hij zou er zeker toe in staat moeten zijn, want hij is al vier keer eerder wereldkampioen geworden. Hij is de regerend olympisch kampioen. Hij is natuurlijk altijd de man naar wie iedereen kijkt, maar hij heeft toch ook wel wat gevoelige nederlagen geleden. Zeker dit jaar twee grote tijdritten verloren. De tijdrit in de Tour en de tijdrit in de Vuelta. Allebei de keren verloren van een Duitser van Tony Martin. En wie zijn zijn con concurrenten? Nou, Tony Martin is dus ja. duidelijk één van die grote concurrenten. Verder moet je toch ook wel kijken naar Bradley Wiggins, David Miller. Dat zijn de twee Engelsen. Sven Tuft misschien wel, de Canadees, Richie Port, Australië. En Ben Graps, de enige die in die hele serie van Cancellara... van de afgelopen jaren één keer ertussen... dat wereldkampioenschap heeft overgenomen van Cancellara. Dus hij zou er ook toe in staat moeten zijn. Maar dat zijn in ieder geval de grote concurrenten. Aan de andere kant, vanwege die overwinningen van Tony Martin... denkt iedereen toch wel dat Martin echt als grote favoriet hier van start gaat. En voor in Nederland komen Stef Clement en Liewe Westra uit op de tijdrit. Maken zij kans op een podiumplek? Kans is er altijd. Uh... We weten dat Stef Clement in Stuttgart toen we pakten die verrassende bronzen medaille. Maar dat was wel op een geaccidenteerd parcours. Een parcours waar het wat meer berg op ging. Hier is het vrij vlak door de straten van Kopenhagen. Dus ik denk dat het parcours niet helemaal geschikt is voor iemand als Stef Clement. En Liebe Westra, ja, daar weet je het nooit van. Die kan verschrikkelijk hard rijden, maar het kan ook voor hetzelfde geld tegenvallen. De weersomstandigheden, die zullen belangrijk zijn. Het waait wel, het is nog droog. Maar gisteren hebben we gezien dat het zo'n beetje halverwege de middag... dat het dan toch heel erg nat en verraderlijk kan worden. En dan kun je ineens een hele rare uitslag krijgen. Dankjewel, Gio. We horen het vanmiddag. Nederlands elftal is de nummer-1-positie op de wereldranglijst weer kwijt. Spanje heeft de eerste plaats overgenomen van oranje. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Goedemiddag, er staat één file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopende Hoogt en Knopende Leendeheide 2 kilometer. Vrachtwagenchauffeur is daar onwel geworden. Tussen het Knopende Hoogt en Leendeheide zijn nu twee rijstroken dicht. Hoofdpunt van het nieuws. In Amsterdam is vannacht een aanslag gepleegd op het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg. Niemand raakte gewond. PVDA-leider Cohen wil dat het kabinet zo snel mogelijk opstapt. Hij zei dat bij de algemene beschouwingen. En de huizenprijzen zijn in augustus sterk gedaald. De daling is volgens het CBS opnieuw groter dan in voorgaande maanden. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Waar je miljonair en boeken winterzonvakantie naar Dubai. Zon, zee, strand en eindeloos shoppen met de allerhoogste vroegboekkorting. En 50 euro extra flitskorting per persoon. Vliegens vluggen vroegboekers, vliegen voordeliger. Arke.nl, dacht het wel. Ik heb vandaag echt alles uit de kast gehaald. Voor wat? Om dat ene huis te verkopen. En het is gelukt. Ik heb alleen niet meer zoveel energie over. Nou...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 6.495 euro. Jongens, dit is het voor piepshow. 6495 euro. Ha. Inclusief airco en drie jaar financiering tegen 0% rente. Ga snel naar je dealer of kijk op Peugeot.nl voor de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld. Vandaag bij Nuon zoeken wij Energy Trade analisten, IT consultants, medewerkers klantenservice en meer. Kijk op vandaag bij En wat doe jij vandaag? Nuon.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 NCRV, LUNCH, Frank Dumosh. Goedemiddag, welkom bij LUNCH. Een oud-journalist van NRC heeft een kritisch boek geschreven over zijn voormalig werkgever. Met name de berichtgeving over het Midden-Oosten zou nogal bevooroordeeld zijn. De schrijver en de huidige baas van NRC Handelsblad vertellen zometeen wat er aan de hand is. In het mediaforum zijn de journalisten Aad van den Heuvel en Joost Niemullen te gast... om te praten over de miljoenennota... Het zijn zware dagen voor politici. Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, lijkt wel kampioen kortslapen. Blijven er dan maar eens fris bij zitten tijdens televisieinterviews. De Jager is dan ook erg blij met de dames van de make-up van Pau en Witteman. En onder mijn ogen zie je dan van die wat donker. en als je dan met die studiolampen zit, dan komen er van die grote ronde gaten. En uh, dat weten ze hier altijd fantastisch weg te werken. Nou, voor meer in het Mediaforum. En Peter Paul Chaudron uit Leiden gaat de gooi doen naar de eretitel nieuwskenner van de week. Wil je ook meedoen aan de quiz? Wil dan naam en nummer naar nationalnewsfish@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. Het nieuws van vandaag, van woensdag 21 september. De nieuwe columnist van Trouw heeft voor opzeggingen gezorgd. Nu Vera Joeskine is journaliste en islamologe. En vertelde in haar kennismakingsinterview dat de islam de beste manier om tot God te komen is. Willem Schone, hoofddirecteur van Trouw, goedemiddag. Goedemiddag. Het heeft tot opleidingen, eh, opzeggingen geleid, deze column. Ja, nou, vooral het interviewtje wat ze we, wat we met haar hadden ter, ter introductie. Uh, ja, niet, niet massaal hoor, maar wel uh, en, enkele tientallen abonnees hebben we daarin uh, aanleiding gezien om hun uh, abonnement op te zeggen. Enkele tientallen, dat zijn er 30, 40, ja, 90? Is, ja, ongeveer die, in die buurt, ja. En, ja. en waar is de opwinning precies over? Nou ja, kijk, uh, je, je citeerde het zelf al even. Uh, er stond uh, boven dat verhaal, de islam is de beste weg om tot God gekomen. In het interview zelf... Uh, stond het iets anders. Ze zegt daarin uh, uh, dat voor haar, uh, de islam, ze zegt daarin eigenlijk van alle, alle religies uh, leiden naar grote hoofden. Maar voor mij is de islam de, de beste zeg, om tot God te komen. Ja. Dus dat betrekt ze heel erg op haarzelf in het interview. Uh, ja, maar ze maar zegt dat het vrij genuanceerd Ze zegt van het, het, ja. is, het is voor mij de beste manier. Maar goed, Precies. het zou gek zijn als je dat niet over je eigen religie zou zeggen. Ja, dat zou heel gek zijn, precies. Maar ja. dat is dan toch uh, door de manier waarop het in de, in de kans komen... een aantal mensen het verkeerde keel hard geschoten. Ja. Um, nou kan ik me voorstellen dat, dat een deel van de, de, de christelijke abonnees van Trouw... niet echt warm lopen van dit soort uitspraken. Gaan jullie dan wel door met haar? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, kijk, ik heb ook, ook uh, in de krant geschreven van het is voor ons interessant om dit geluid uh, te laten horen en, en te weten ook hoe er door haar en, en in haar kringen wordt gedacht. En het is ook niet de eerste, bedoel, we hebben al een hele reeks uh, moslimschribenten in de krant gehad. Het is uh, denk ik een jaar of 17 geleden dat uh, Ahmed Abu Talib uh, bij ons uh, columnist ja. werd. Ja. is later wethouder geworden in Amsterdam en staat en nu burgemeester in Rotterdam. En het zijn altijd, altijd columns geweest die toch inzicht... Uh, in wat er gedacht wordt en gedaan wordt in een belangrijke gemeenschap in Nederland. En dat is de belangrijkste reden waarom jullie dat daar ook voor kiezen? Ja, dus wij, wij, zijn, wij, zijn, wij staan open voor alle gezinten en we, vinden, we, we onderzoeken alles. Uh, dus ook uh, uh, de islam, daar schrijven we heel veel over, over de inhoud van, van, van dat geloof... en hoe mensen daar zelf dat ervaren en daarmee omgaan. Dus dat, ik denk dat het interessant is, dus het tweede godsdienst in ons land. Ja, ja. Het wordt, wordt wel weer even werven, Willem, om weer de verloren abonnees terug te halen. Het wordt een hele interessante column. Dus uh, die, die gaat wervend zijn op zichzelf. De column van haar? Ja, ja, van Joost Kiener wordt van, van het een interessante column, denk ik. Wanneer staat hij in de krant? Morgen is, is de tweede en, uh, en ze gaat zo iedere donderdag verder. We zijn benieuwd. Willem schone, hoofdredacteur van Trouw. Dank. Zeer ja, graag gedaan. Van vandaag is er een nieuwe internationale nieuwszender, Jewish News One. De Joodse zender bericht vanuit Israël en is ook in Europa en Noord-Amerika te ontvangen. Ze zien zichzelf als een soort tegenhanger van het Arabische Al Jazeera. Meer nieuws over die laatste zender. Het hoofd van Al Jazeera is opgestapt na onthullingen van Wikileaks. Volgens de ambtsberichten van Wikileaks heeft Al Jazeera... op verzoek van Amerika een aantal berichten van een site gehaald... die Amerika niet aanstonden. De topman wordt opgewoond door een lid van de koninklijke familie van Qatar. In de nieuwe revue staat vandaag de top 25... van meest invloedrijke mensen van de omroep. Minister van Bijsterveld staat op 1. RTL 4-baas Erland Galjaard op 2. En John de Mol op 3. De vierde plaats is opvallend. Een nieuwkomer, Bart de Vos. Bart de Vos is het hoofd van de stichting Kijkonderzoek. De instantie die de kijkcijfers meet. Bij WNL vertelde de Vos dat hij ook wel opkeek van zijn hoge notering. Ja, bijzonder. Nou ja, ik denk dat het uh, meer aangeeft wat het belang is van kijkcijfers in de Nederlandse televisiemarkt. Dan dat ik dat nou zelf als persoon zo'n uh, hele dominante rol in, uh, in vervolg. Weet je wie de jaar voor je stond? Uh, geen idee. John de Mol? Zo. Ja. Een item over een fietsende beer in China is in het RTL Ontbijtnieuws. heeft wel heel wat reacties op Twitter gezorgd. Laten we eerst even luisteren naar de beelden. Het gemiddelde kind bij u in de straat doet het niet beter. Als volleerde skaters scheuren deze jonge beertjes in het rond. Ze halen alles uit de kast. Ze hebben er dan ook goed op geoefend. De beertjes zijn pas een jaar oud. Ze zijn leniger dan normale beren op die leeftijd. Het zijn net echte kinderen, want ze kunnen nog veel meer. Touwtjes springen bijvoorbeeld. Fietsen. Bungelen aan de ringen. En hoewel achteruit op een koord lopen wat minder voor de hand ligt... het publiek vindt het allemaal prachtig. Inmiddels zijn de beertjes lokale helden. Maar met zulke skills is de sky natuurlijk de limit. Twitter is inmiddels een hele discussie ontstaan over de beren. Het weer dan... Ja, en die reacties die waren zo fel dat de redactie heeft besloten... om het item in latere edities niet meer uit te zenden. RTL laat ons weten, het is gewoon een minder gelukkig gekozen luchtig item. Als we daarmee mensen kwetsen, dan halen we het weg. Dit doen we natuurlijk niet met hard nieuws, zegt een woordvoerder. Het boek van Peter R. de Vries over de ontvoering van Alfred Heineken... wordt volgend jaar in Hollywood verfilmd. De Vries heeft een contract getekend met een Amerikaanse producent... En de misdaadverslaggever zal als adviseur betrokken zijn bij het project. De bedoeling is dat internationale sterren in de film te zien zullen zijn. Een Nederlandse versie van de film met Rutger Hauer in de hoofdrol... gaat volgende maand in première. En de serie die de trots maakt, is in 2012 op tv te zien. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag precies uh, uh, 60 jaar geleden. Nee, dat is minder geleden. Ging bij de opening van de elektronica tentoonstelling Virato in de Rai in Amsterdam. de publieke omroep met kleurentelevisie televisie van start. Het was een toespraak van de toenmalig minister van Economische Zaken. Leo de Blok, die de beurs Virato opende. Dames en heren, 21 september 1967. 10 minuten voor 11. Is het dan zover? Het grote moment is daar. Zijn excellentie, meester de Blok, minister van Economische Zaken, zal het kleurentijdperk in ons land inleiden. Ik verklaar hiermee de virato voor geopend. En ik heb tevens het genoegen de kleurentelevisie hierbij te introduceren. De kleuren-tv is uiteraard de grote trekpleister van deze virato. Blijft de vraag of het juist is dat in deze tijd... waarin enorme bedragen nodig zijn voor onderwijs, woningbouw en wegaanleg... en niet te vergeten voor de ontwikkelingshulp... de kooplus te prikkelen in de richting van een luxe als kleuren-tv. Minister De Blok vindt de beslissing juist. Met deze beslissing is namelijk het principe... van de vrije besteding van de consumptieve uitgaven. Een beslissing die inhoudt dat de consument de besteding van zijn koopkracht zelf kan bepalen. Eén van de elementen geweest. Een ander element is mogelijkheid wordt geschapen... om de kleurentelevisie van de grond te brengen. Ja, 1967 was dat. Nederland was daarmee overigens het tweede land in Europa... na Duitsland, waar kleurentelevisie werd geïntroduceerd. In de Verenigde Staten werd al sinds 1954 in kleur uitgezonden. Vanuit NRC-redacteur Hans Mol verschijnt vandaag het boek Hoe de Nuance Verdween uit een Kwaliteitskrant. Daar wil hij aantonen dat de krant vooringenomen is als het gaat om het Midden-Oosten-conflict. Hans Mol, goedemiddag. Hallo. Ja. Geef eens een voorbeeld van die vooringenomenheid van NRC. Uh, even kijken. Uh, wat mij nu te binnen schiet is dat er tientallen keren wordt vermeld dat uh, volgens internationaal recht de nederzettingen illegaal zijn. Maar dat niet bij diezelfde mate van herhaling wordt vermeld dat Palestijnen uh, stevast weigeren Israël als Joodse staat te erkennen. Ja, dus dan is dat een keuze uh, in het voordeel van dus, de Palestijnen? Ik zou zeggen, met uh, die, die eerste serie van herhalingen wordt steeds uh, nadrukkelijk gezegd Israël is illegaal bezig. Terwijl door het niet vermelden van de continue weigering van de Palestijnen om Israël als Joodse staat te erkennen... Uh, natuurlijk impliciet de kant van de Palestijnen wordt gekozen. Dit, maar de dit... onredelijkheid wordt niet uh, benadrukt, zal ik maar zeggen. Maar dit zou niet gaan om een keertje een, een, een, een stap uh, uit de uh, objectiviteit... maar het zou structureel zijn wat er gebeurt bij NRC? Nou ja, wat dit, dit voorbeeld betreft over die constatering... Uh, de nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht... Ik heb meer dan uh, tien keer uh, in 2010 gedurfd dat die uh, sinds mede is gebezigd. Ja, maar je kan sinds... ook zeggen, het, het is feitelijk juist. Het is, het is absoluut feitelijk juist, natuurlijk. Alleen, er zijn meer feitelijke juistheden die ook bij uh, de weergave van dit uh, probleem zou kunnen betrekken. En die worden niet vermeld. Peter van der Meers is uh, hoofddirecteur van NSC. Goedemiddag, meneer van der Meers. Uh, Goedemiddag. Heeft, heeft Hans Mol een punt? Allee, uh, ik, om te beginnen moet ik zeggen dat ik eigenlijk wel blij ben dat hij dat boek geschreven heeft. Omdat ik uh, ervan hou dat uh, de redactie in het algemeen, of redacties in het algemeen en die van NRC in het bijzonder een spiegel worden voor gehouden. En ik heb dus met veel belangstelling het boek nu in het weekend zitten lezen. Maar ik ben bijzonder teleurgesteld en, en net omwille van de praktijk die jij ook nu weer uh, dat juist doet... Uh, Um, hij hey, hey, uh, soms feiten op die, die, niet, uh, die niet kloppen mij is bijvoorbeeld opgevallen hij zegt op een bepaald moment uh, um, er zijn dertien boeken die uh, pro-Israël en anti-Islam zijn dertien grote belangrijke werken en die heeft NRC nooit uh, besproken nou heb ik even in ons archief uh, uh, geturfd en wat blijkt alle dertien zijn of besproken. Of er is een interview geweest met de auteur. Of ze zijn in columns uitgebreid aan bod gekomen. Een paar van die boeken. Uh, over een paar van die boeken hebben we meer dan tien keer geschreven. Hans Mol? En daarom ben ik eigenlijk wel heel ongelukkig over, over uh, het feit dat het boek uh, dus niet doet wat het, wat het zegt te doen. Namelijk ons in spiegel voorhouden. Hans Mol? Interessant punt. Ik, uh, uh, hoe zover ik weet. Uh, ik, weet ook, ik wist ook niet eens dat er dertien waren. Uh, ik denk uh, bijvoorbeeld aan een boek van een Belg. Uh, ...dat ik naar voren heb gehad en daarvan weet ik wel zeker dat hij niet in de krant is geweest. Maar goed, dit is een beetje op uh, details uh, ingaan. Ik, heb, ik weet niet om welke... Ik nou ja, nee, ja, u, u, u, kan het ook niet leggen. U zegt details, maar als, als uh, Van der Meers, uh, on, uh, recent pas hoofddirecteur van de NEC, ja. u heeft ook voor een belangrijk deel van een periode voor zijn hoofddirecteurschap. Ja. Maar als hij zegt, ja. uh, uh, luister, in heel veel gevallen is er wel degelijk aandacht besteed aan die kant van het verhaal, zijn de boeken besproken. Wat zegt u dan? Mij niet bekend. De, ja. Ik geloof onmiddellijk maar dat, dat wel, die, Van der ja. Meers gelijk heeft, maar dat is wel jammer. Dat is wel jammer, want ja. zo blijkt ook in de, in de rest van het boek, waarin zich allemaal, en, en ik denk dat de luisteraars het allemaal nog weten: die bekende foto van dat kindje, uh, uh, Mohamed al dat, ja. uh, dat zou zijn door uh, uh, Palestijnse geweld, door Israëlisch geweld om het leven gebracht. Uh, Daarvan zegt, uh, zegt uh, Hans Mol. Uh, waarom? Dat uh, is daar inderdaad een hele grote controverse over geweest. in de maanden volgend op uh, de publicatie van. Meer van de meest bedoelt u die foto van dat kind dat met zijn vader schuilt juist, uh, juist, juist, juist, achter een ton. Ja, en en, en ja. daarover zegt, zegt Hans Mol in zijn boek: uh, Waarom mag de NRC-lezer niet weten dat er een uitgebreide internationale discussie en controverse is geweest? Nou, op 14 maart 2009 heeft hou u vast, niemand minder dan Hans Mol op de uh, mediapagina's van NRC... daar een uitgebreid stuk moet, mogen moederen, is hem gevraagd ja. daarover te schrijven. Dan vind ik dat een beetje jammer... dat zo'n dingen in dat boek komen. Zo van kijk eens, NRC wil het niet... terwijl we met vallen en opstaan... we maken fouten ongetwijfeld... Ja. maar dat we proberen heel evenwichtig even evenwichtig... Even, even, even heren voor de duidelijkheid. Het, het ging dus om... Uh, uh, er was een demonstratie liep uit de hand... Uh, Israëlische soldaten openden het vuur op Palestijnse demonstranten... en een vader en zijn zoontje... iconisch uh, geworden later... Ja. schuilen ja. achter een ton, een ton voor het vuur... Ja. Het jongetje komt om het leven. Dramatische beelden gingen de hele wereld ja. over. Ja. Vervolgens zeiden de Israëliërs al vrij snel... dat kan niet, wij hadden het kind niet eens kunnen raken, hadden we gewild. En later bleek het onderzoek, in mijn herinnering... maar u moet me corrigeren als ik het verkeerd heb... dat inderdaad het geweervuur waarschijnlijk van de Palestijnse kant gekomen is. Ja. Ja. Ja. Nee, klopt. Ik vind dit trouwens een fantastisch uh, voorbeeld. Want <laughs> dat kan de heer Van der Meers natuurlijk niet weten. Maar hij zou eens moeten weten hoe, met hoeveel moeite ik dat stuk in de krant heb gekregen. Hoeveel... Ja, uh, ja, dat is wat jammer dat, dat, dat je zo in de hand bent, dat weet je ook. Ja. Uh, je weet hoe, we zijn een liberale krant, je weet ja. hoe makkelijk uh, mensen hier stukken in de krant krijgen. Je hebt er zelf over geschreven, zoals je zelf een van die boeken waarvan je zegt dat ze niet gerecenseerd zijn, zelf hebt gerecenseerd. Ja, dan denk ik van, nog eens, ik, ik ben blij dat uh, mensen onze spiegel voorhouden. Ik ben de eerste om te zeggen, uh, uh, uh, de ombudsmen, uh, mannen, ombudsmensen, anderen, ja. moeten ook de berichtgeving kritisch onder vuur nemen. Hans Mol, u verwijt ja, ja. NEC voor ingenomenheid, maar bent u niet een beetje voor ingenomen? Nou, uh, ja, hoe kan ik dat, uh, dat pareren? Uh, als je op een gegeven moment constateert dat, ik heb dat niet in het boek gedaan, maar als je dat uh, zeg maar in de wandelgangen doet, als je constateert dat de meerderheid van de VN-resoluties tegen Israël zijn gericht, uh, ben je dan voor ingenomen. Mij is wel op een gegeven moment het label Neocon opgeplakt om, uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, mijn meningen uh, in een hoek te zetten. Uh, dat heb ik een aantal keren meegemaakt. Dat als je, als je kritische kanttekeningen probeerde te plaatsen ergens, dat er dan met, uh, met een soort stereotype werd gewerkt. om daar verder niet op in te gaan. Ja, Peter van der Meers, gaat u een recensie van het boek van Hans Mol uh, plaatsen? Ja, we gaan naar de Plaatsen. Ik heb het dus altijd moeilijk natuurlijk als iemand een boek schrijft over onszelf, uh, hoe of wie of wat, laat je dat recenseren. We hebben gevraagd aan de, uh, de uh, docent in journalistiek Peter Vasterman om uh, oh, ja. daarover in uh, vrijdag in boeken een stuk te plaatsen. Ik heb het nog niet gelezen, uh, maar uh, we gaan uh, hem, we hebben hem gevraagd om een boek uh, te lezen en ik heb wel op mijn eigen blog zal ik in de loop van de middag een aantal van die zaken, waaronder dertien titels die zogezegd niet gerecenseerd zijn, wil ik toch documenteren om te zeggen van, jongens, dit is toch heel jammer dat dit... Uh, en dat zijn fundamentele bewijsvoeringen die in dat boek naar voren gebracht worden... dat die gewoon nergens op slaan. Dat, okay, want dat goed. kunnen we natuurlijk niet over ons laten gaan. Dank dat u ja. beiden een voorschot genomen hebt op de discussie... ongetwijfeld nog verder gevoerd zou worden, deels ook binnen de klommen ja. van NRC. Okay. Hans Mol, de schrijver van het boek Hoe de nuance uit verdween uit een kwaliteitskant. En Peter van der Meers, de hoofddirecteur van NRC. Zometeen gaan wij met ons mediaforum praten over de algemene beschouwing in Den Haag. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Lieselotte Thomassen. Radio 1 Het NOS-journaal. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam staat niet langer onder verscherpt toezicht. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er tijdens verschillende bezoeken geconstateerd dat er voldoende maatregelen zijn genomen om verantwoorde en veilige zorg te leveren. Het ziekenhuis stond twee maanden onder toezicht vanwege de uitbraak van de Klebsiella bacterie Daardoor zijn zeer waarschijnlijk drie patiënten overleden. Minister Opstelten vindt de aanslag in Amsterdam een aanslag op de rechtsstaat. Onaanvaardbaar en vreselijk, vindt hij. Rond half drie vannacht werd een projectiel afgevuurd op het gerechtsgebouw aan de Parnas. Weg. Daarna zijn volgens de politie twee mannen gevlucht op een motor. Mogelijk is er een mortiergranaat afgevuurd. Er zijn geen gewonden. PvdA-leider Cohen wil dat het kabinet zo snel mogelijk opstapt. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zei hij dat het kabinet de crisis verkeerd aanpakt door onder meer banen te schrappen in de zorg, te bezuinigen op onderwijs voor kinderen die afwijken en door de woningmarkt niet te hervormen. Nu is Stef Blok van de VVD bezig aan zijn eerste termijn. En vanaf volgend jaar worden passagiers die van buiten de EU naar Schiphol vliegen al vroeg gescreend. Luchtvaartmaatschappijen moeten de gegevens van de reizigers direct na het inchecken doorgeven aan de Marechaussee, Die kan dan voor het Vliegtuig aankomt kijken of er mensen tussen zitten die bijvoorbeeld geregistreerd staan. En dat is nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden en westen van het land af en toe wat lichte regen of motregen. In het zuidoosten blijft het droog en kan tijdelijk even de zon doorbreken. De Maxima komen uit tussen 17 graden in het noorden en 20 graden in Limburg. Daarbij staat een matige en langs de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond klaart het in het westen tijdelijk op. In het binnenland blijft het nog lang bewolkt met plaatselijk een beetje motregen. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen zijn er wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. Daarbij is ook kans op een enkele bui. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en er staat een matige westenwind. De temperatuur stijgt naar 16 tot 19 graden en daarbij is het net wat frisser dan vandaag. De dagen daarna is er meer ruimte voor de zon en in het weekend wordt het langzaam warmer... met op zondag gemiddeld 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Lange file bij Eindhoven op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopen Baterdorp en knopen Leendeheide 8 kilometer. Een automobilist onwel geworden. Tussen knopende De Hocht en Leendeheide is de rechterrijschok dicht. Een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knopen Zonzil en Breda Noord 3 kilometer. Bij Breda zijn twee reisschokken dicht. Dit is Radio 1 Lunch. We praten met Aad van der Heuvel en Joost Niemuller bij de journalisten over de gebeurtenissen vandaag en alle andere media events. Maar we gaan eerst naar Den Haag. De algemene beschouwingen zijn in vol Pradu 1 wordt u bijgepraat door Wilko Boom vanuit Den Haag Wilko. Um, is het spannend eigenlijk? Nou, spannend. Het is in elk geval zeer interessant... voor mensen die geïnteresseerd zijn in politiek... en die erin geïnteresseerd zijn hoe het kabinet uh, verder wil met Nederland. Uh, het begon vanochtend allemaal met inleidende beschietingen... rondom Job Cohen, die door, van verschillende kanten... en vooral van Wilders het verwijt kreeg... dat hij de bedrijfspoedel van Mark Rutte is... omdat hij het kabinet gedoogd. Nou, dat is volgens uh, Cohen allemaal onzin. Volgens hem is uh, Wilders de enige gedoger... omdat hij uh, officiële afspraken heeft met het kabinet... en omdat hij ook zijn steun... Kan opzeggen en omdat het dan gedaan is met het kabinet. In die positie verkeert de Partij van de Arbeid niet. Dat vind ik overigens best jammer, want die deed ook een oproep aan het kabinet om op te stappen. Uh, volgens hem gaat uh, Mark Rutte met een kettingzaag de kwetsbaren in de samenleving te lijf, te lijf en hij beschuldigt het kabinet er ook van te liegen over de cijfers in de zorg, over de bezuinigingen op de zorg. Ja, kan Job Cohen een beetje uh, omgaan met die aanval van Wilders en de rest? Nou, hij stond er, hij stond er aanmerkelijk ontspannener en, en scherper ook dan uh, we van Cohen gewend waren in het uh, vorige parlementaire jaar. Dus uh, wat dat betreft, hij heeft kennelijk een hele goede vakantie en een uh, goede voorbereiding achter de rug. Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD, is uh, nu aan het woord. Uh, hoe doet Stef? Blok het? Ja, Stef Blok. Stooi als altijd. Uh, hij pleitte ervoor dat het nu echt exit moet zijn voor notoire zon zondaars in het eurogebied. Dus landen die de begrotingsregels, die daar een, een, een loopje mee nemen, die uh, moeten, wat hem betreft, zo snel mogelijk uh, die uh, eurozone uit. Voor notoire zondaars is het exit, zei Blok. En dat gaat natuurlijk om de gevolgen die uh, slecht begrotingsbeleid van Eurolanden uh, hebben voor andere Eurolanden. Dat zie je nu met Griekenland en de gevolgen die dat heeft voor Europa. Nou ja, Stef Blok is daar nu mee bezig en gaat daar nog even mee door. En daarna is het de beurt aan Emil Roemer. Welkom. Wij blijven het volgen hier op Radio 1. Dank. We gaan ook nog even schakelen met uh, Gio Lippens, want tijdrit mannen bij het WK in uh, Kopenhagen. Uh, Gio, uh, het is nog niet begonnen. Hoe zijn de omstandigheden daar? Ja, de omstandigheden die zijn ja, een, beetje, een beetje dreigend. Er dreigt toch iedere keer wel een buitje hier naartoe te komen. Zojuist nog even op de buienradar hier voor Kopenhagen gekeken. En dan zie je toch wel dat het ja, mis kan gaan vanmiddag. Zoals het gisteren ook gebeurde tijdens de tijdrit van de vrouwen. En dan krijg je wisselende omstandigheden. Een deel van de coureurs die met droog weer rijdt. Een deel van de coureurs die met nat weer gaat rijden. En dat zou de uitslag uiteindelijk wel eens kunnen gaan beïnvloeden. Want er zitten een aantal goede mannen. Bijvoorbeeld in die eerste groep. Die dus nu onder droge omstandigheden zojuist gaan is gegaan. Onder andere Jesse Sargent zit daarbij. Dat is een uh, man uit Nieuw-Zeeland die erg goed kan tijdrijden. Thomas de Gens die het heel goed deed in de tijdrit in de Tour de France. Achter uh, Cadell Evans onder andere, maar natuurlijk ook achter Tony Martin. Dat zijn mannen die in die eerste groep starten en misschien wel de juiste keuze hebben gemaakt. Want de favorieten die zitten vooral in de allerlaatste groep die vanmiddag zo tegen een uur of uh, vier, half vier van start uh, zal gaan. De eerste mannen zijn inmiddels wel al vertrokken. Ik keek zojuist naar een Albaniër die ...die hier van start ging, met een Italiaanse licentie trouwens, Tyron Giorgeri. Hij is begonnen aan het parcours hier, 46,4 kilometer, onder winderige omstandigheden... ...dus twee rondjes van 23 kilometer zo'n beetje, dan zijn ze bij de finish. Het zal een zware, lastige tijdrit worden voor die mannen. Gio Lippers. We gaan in ons mediaforum praten met Aad van der Heuvel uh, en Joost Niemuller. Joost Niemuller is in het gebouw, maar nog niet hier. Aad, welkom. We blikken deze hele week voor, uh, vooruit uh, met onze forumgasten op uh, de Canon 60 jaar televisie. Uh, en voor de derde keer een, uh, komen we met een fragment van Pim Fortuyn. Dat gaan we zo meteen doen. We hebben uh, jou ook gevraagd wat, wat jouw favoriete televisiefragment alle tijden was. En daar kwam je niet uit. Ja, omdat uh, mijn televisiefragment van, het, van de eeuw, zal ik wel zeggen, 9-11 was. Een, een live uitzending van wat daar gebeurde in New York. Omdat dat naar mijn diepste overtuiging uh, het belangrijkste uh, uh, van televisie is. Dat je rechtstreeks kan meemaken wat er elders in de wereld gebeurt. En voor mij stond 9-11 een beetje uh, gelijk met de tsunami, de inval in Bagdad onder andere. Dat zijn ontzettend belangwekkende gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. En dan zit je in je huiskamer en daar ben je persoonlijk getuige van. Ja, maar en dat, dat moment ik, heb je niet gekozen. Ondanks... Dat vind ik de kracht van televisie. Ja, maar je hebt, je hebt ons een lijstje gemaild waar dat ook volgens mij ook niet eens opgesloten. Ja, dat nou, stond, Sonja... op. oh, stond er wel op. Oh, ja, ja, ja. uh, stond er wel op. Sonja Open het dorp. Uh, uh, oh ja, nee, uh, 9-11 stond er wel op. Neem ja. niet kwalijk. Um, we hebben uiteindelijk maar de vrijheid genomen om dan voor jou te kiezen. En wel een fragment te kiezen van uh, Brandpunt. De rubriek waar jij vanaf het begin bij betrokken bent geweest. Een, een tijd lang ook bij betrokken bent geweest. Wij hebben dat gekozen, dus het is niet dat jij dat hebt gedaan. Um, laten we even naar een stukje luisteren uh, van een vroege uitzending van Brandpunt. Tumult. Vandaag seks per brievenbus. In tienduizenden woningen komen regelmatig via de brievenbus foldertjes binnen. waarin de reclame wordt gemaakt voor erotisch geschrijf. Aantoonbaar is de nadelige invloed van dit soort literatuur op jeugdigen of gestoorden. Onberekenbaar is het aantal teleurgestelden. die bij dit soort geschrijf hun steun hebben gezocht. Meester Rademaker, u bent dus directeur van de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland. Kunt u ons vertellen over hoeveel van dit soort folders worden verspreid? Ik vind het een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk wel dat er veel volgens worden verspreid. Herkende Aad van Heuvel die interviewer? Ik denk dat hij ook Rijnbout was. Die hem inleidde in ieder geval, maar zeker ben ik daar niet van. Maar die stem die die vraag stelde, was jij volgens mij... Is dat echt waar? Ja. Ik zou hem niet herkend hebben. Ben, ben jij gestemd niet. Nee. Ja, nee, de, de, de, uh, Brand... Met het voorlopen van ook dat nog uh, zo te horen. Dat lijkt dus wel ja. consequent als je zo hoort. Ja. Ja, en dan, dan wou ik zeggen dat Brandpunt nog bekend was... Uh, staat uh, en stond als een rubriek die uh, de gedegen journalistiek be ja, Nee. Weet je wat, wat soms het misverstand is? Uh, Brandpunt is het eerste jaar begonnen als een heel vrolijk magazineprogramma... waarin dit soort losse dingen zaten tot er uh, plotseling een aantal uh, reportages verschenen... uit Belgisch Congo en de bouw van de muur. En toen hebben we gezegd... nee, dit moet een echte actualiteitsrubriek worden. Dus na anderhalf jaar... Uh, zijn er talrijke mensen bijgekomen? Schoonhoven, de Frits van der Poel enzovoort. En toen is het het brandpunt geworden wat het, wat het werd. Vons de Poel bedoel je, neem ik aan. Nee, nee, nee, Frits, Frits, Frits ja. van oh, der Poel. Het dus gaat de... echt voor mijn referentiekamer. Ja, ja, ja, ja, Frits ja. van der Poel. Toen was het Ed van uit. Westerlo, al lange band, dat ze de eerste lichting. Haan Mulder, niet te vergeten. En dat zijn de namen die bij mij ook bellen doen rinkelen. Joost -Nie Mulder is inmiddels aangeschoven, welkom. Hallo. Uh, jij hebt ook een fragment <tus> uitgekozen en uh, toet, toet beng, beng, daar zijn we weer. Uh, voor tuin. Ik, zijn. ik sta voor dit land. Laat ik nu maar alles zeggen. Ik moet daar horen. Allah is groot. Ik ben een vies varken. U bent een christenhond. Dat zeggen zij. En u vindt het goed. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is een zat. zat. Daar sta ik voor. En als ik dat anders moet verwoorden, prima. Maar het gaat om uw kinderen, om uw kleinkinderen. Wat nou het ergste is dat ik het er nog mee eens ben. Oh, nou ja, ik ook. Ja, je kan het niet zeggen, zo op die manier is het, dat is geen politiek. Ja, Joost, dit was uh, uh, de bijeenkomst in de flat, als ik me goed herinner, van Kai van der Linden, toenmalige de campagneleider. Ja. Tierende en razende Pim Fortuyn, op uh, de avond dat hij door het bestuur van Leefbaar Nederland uit de partij werd gezet. Ja. Waar, waarom is dit bijzondere televisie? Ja, en ja, sowieso omdat je als journalist altijd geïnteresseerd bent... in wat er achter de schermen gebeurt. En uh, dat soort kijkjes uh, krijg je vrij zelden. Ik weet niet precies wanneer het voor het eerst op de tv kwam, maar ik dacht nog een paar jaar daarna. Uh, en uh, ja, ik vind het toch ook wel heel interessant dat je daaraan ziet. Uh, tenminste, uh, ja, eigenlijk alles wat natuurlijk met fortuin te maken heeft, emotioneert. Uh, emotioneert mij ook omdat je weet wat er vlak daarna is allemaal gebeurd. Maar... Um, ja, je ziet toch heel erg iemand die... Uh uh, hij gaat door het lin, maar je ziet ook van... Uh, ja, hij meent het. Hè. het is ja. een, je ziet uh, van, het is aan hem, het is een, het is een, een persoonlijke... Het was geen act, uh, dit, dit kwam echt uit zijn tenen. Ja, uh, natuurlijk. Ik bedoel, uh, bedoel uh, het is een woedeaanval en er zitten altijd theatrale aspecten aan... maar toch heb je hier het gevoel van... Uh, hij heeft hier zo'n gevoel van... ik sta hier en ik kan niet anders. Ja. Dat, dat is wat, wat hij uitstraalt. Het was na aanleiding van zijn opmerkingen, als ik me goed herinner... dat uh, artikel 1 van de grondwet uh, ja. uh, niet helemaal heilig was. Dat was de aanleiding waarom hij uiteindelijk... Ja, dat in de Volkskrant stond toen. Ja. Ja, goed. Laten we gaan hebben over uh, uh, de, de algemene beschouwing, Prinsjesdag en alles wat ermee samenhangt. Uh, gisteren was uh, Jan Kees de Jager te gast uh, bij Pauw Witman. Uh, Bas Bot las vragen van kijkers voor. Uh, Aad van Heuvel, word jij blij van zo'n vorm? Nee, daar word ik niet blij van. Hoewel ik, uh, ik vond er wel een paar grappige dingen in zitten. met een, inderdaad een hoogtepuntje om uh, iedere Nederlander een gratis vakantie naar Griekenland uh, aan te bieden. Ik bedoel, dat heeft nog wel iets. Hè. Als je erover nadenkt, uh, zal het uh, ook economisch ten goede aan Griekenland kunnen komen. Maar erg blij word ik er niet van. Nee. Uh, Muller, uh, minister Jager vertelde ook dat er geregeld in interviews wordt geknipt. Ik weet niet of hij ze zei dat er geregeld. in ieder geval, hij noemde een voorbeeld uit de RTL. Ja, een heel slecht voorbeeld, ja. ja om een slecht voorbeeld? Uh, nou ja, het is levensgevaarlijk wat je, wat je dan aan het doen bent. Want wij denken altijd, we zijn een klein land en zoveel invloed hebben we niet. Maar in dit geval met die hele crisissituatie en Kees-Jan de Jager als minister van Financiën. Als je die ja. woorden gaat ja, verknippen... Dat is eigenlijk een goed voorbeeld. Die ja, ja, ja, ja, ja, waarom ja, is het een ja, goed ja, ja. voorbeeld? zeker. Nou, het was een goed voorbeeld van de Jager. Ja. Daar zijn we het even ja. over eens. Ja. Ja. Uh, uh, uh, het, het was inderdaad... Uh, is toch een beetje een sfeer ontstaan. En dat vind ik ook, uh, daar ben ik het wel mee eens. Uh, op zo'n manier waarop zo'n jager wordt behandeld in zo'n programma is eigenlijk een verlengde ervan. Hè? Ik bedoel, ik, ik vond niet dat hij oneervol werd behandeld. Maar de hele tijd, maar van Jan Kees dit, Jan Kees dat. En dan denk ik van ja zijn we niet een beetje hoeven We hoeven niet uh, excellentie meer te zeggen, maar kunnen we niet een beetje meer uh, op de uh, in plaats van op de mand spelen, gewoon op de zaak spelen? En hebben de, we hebben het over serieuze zaken. En wat we hier zien, zijn gewoon journalisten die de ballen de verstand van hebben van het onderwerp, die denken, oh, uh, financiën saai, dat willen de lezers niet. Dus? En die gaan dan maar een beetje op de pope toe. tour en dan gaan een beetje zitten knippen in wat zij denken dat te de lange uitspraken zijn. Mark? Maar ik ben heel gelukkig in ieder geval dat uh, onze minister van Financiën uh, de, althans de indruk wekt dat hij dat heel goed kan hebben allemaal. En dat hij dus uh, zich niet laat kleineren door een popiopie gedoe enzovoort. Maar ik, uh, ja, ik, ik heb toch wel iets... Het, het, het mag best wat serieuzer zijn. En of Paul en man de ballen verstand hebben, dat weet ik niet. Ik denk het haast wel. Die, die weten er ook best iets van. Maar uh, de manier waarop dit gebeurde gisteren... Nee, dat is, uh, vind ik ook niet direct een schoonheidsprijs. Hoewel ik uh, wel een uurtje heb zitten kijken... En misschien is dat niet eens de bedoeling. Nou ja, maar wat je bijvoorbeeld ziet, als het als er werkelijk om. Ik bedoel, niet te veel op details in gaan. Maar wat, bijvoorbeeld, er was een blogje gisteren van de, de Jager. En daar zegt hij: van... Uh, geven wij ons geld aan, aan Griekenland? Nee, dat is niet waar. Er is een noodfonds. Wij staan garant. En dan denk ik van, wacht even, een noodfonds? Uh, hoe komt het geld in het noodfonds? Mag ik dat even vragen? Ja, ja en wat dat gebeurt is er met het geld het we dus dat het nodig is? Dat is gewoon helemaal niet meer aan de orde als je kijkers hun vragen laat stellen. Maar dat, dat betekent dus slecht. dat op dat niveau er steeds vaker gekeken wordt naar het zelf regisseren van nieuws. De blijkbaar willen de ministers, politici willen een toenemende mate grip hebben op wat wij journalisten melden. Ja, maar dat is natuurlijk een, een eeuwenoude strijd. Daar is op zich niks nieuws aan. Nee, aan? Dat vind ik ook niet erg. Ik bedoel, uh, dat mogen ze best proberen. En journalisten moeten proberen dat vooral te weerstaan. Ik zeggen, zijn wij er niet voor om dat te voorkomen? Dan? Nou ja, zeker. Dus, maar dat spel dat, dat kennen we allemaal. En uh, dat is ook niet zo erg. Dat, uh, dat, maar daar kan je dus wel iets tegenover stellen. Ja. Ze zijn er wel steeds beter in geworden. Ik bedoel, als je ja. ziet, de salarissen die aan voorlichters wordt gegeven en die aan journalisten, de discrepantie, dat geeft wel aan waar de macht zit natuurlijk. Even, even nog over de troonreden. Wat vonden jullie ervan? Zat er opvallende dingen in? Dat was het vlak? Joost? Ja, het is natuurlijk... ik heb nauwelijks eens gekeken. Ik kende de troonrede dus al, net als iedereen. En, en, en dan ga je afvragen van, lees je het wel goed voor? Ja. Hoe interessant is dat nog? Nou, de troonreden was niet uitgelegd, beetje... maar de, de, de onderliggende stukken waren uitgelegd. Ja, dat klopt. Ja, de troonreden ja, is gelijk. inderdaad dit, <laughs> dat, in dat, dat, niet uitgelegd. Zo erg was het nou ook nee. niet. Nee. Ja. Maar ik, ja, toch een beetje donkere wolken pakken zich samen over dit land. En uh, toch vrij vlak, als ik mijn persoonlijke mening erover mag geven. En in deze bezeten tijden, waar eigenlijk niemand precies meer weet... wat er nou allemaal aan de hand is, ook weinig visionair. Ik bedoel, er, er sprak weinig uit van... hé hey jongens, maar aan de andere kant, met dit land, dat redden we allemaal wel die, die dat een zekere mate van een uh, positieve toonzetting mag af en toe ook wel eens, hoor. Want je praat echt iedereen op het ogenblik wel heel diep de put in. Ja, ja, nou Rutte heeft in de volksstand vandaag een poging gedaan. Hè. De premier oh. heeft in de volksstand vandaag gezegd dat wij een fantastisch land zijn... en dat, dat er veel mogelijkheden zijn. Dat is toch een beetje die veerkracht. Uh, die ja, maar hij, die man is miste. mede verantwoordelijk voor die troonreden natuurlijk, hè? Dus daar had dat ook best een beetje in mogen doorklinken. Wat mij heel even verdoemen is. Ja. Even één punt nog. Uh, Max van Wezel die vertelde onlangs uh, in ons mediaforum... dat hij bang is uh, geworden om te kritisch te reageren... op uitspraken van de PVV. Uh, niet alleen hij, maar ook uh, uh, uh, meerdere Haagse journalisten zouden bang zijn. Joost Niemullen, wat vind je van dat? Ja, die, uh, er was een stukje van Elspeth Etty wat daarover ging. En, uh, nou ja, we hebben net natuurlijk het item gehad met Hans Mol van de NRC, waarbij je ziet dat het dus precies andersom is. Dus als je een held wil zijn op de NRC, dan moet je zeggen dat Wilders verschrikkelijk is. Op het moment dat je uh, kritisch bent, over, dan heb je dus een probleem binnen je krant. En dat toont hij in het hele boek aan hoe, hoe hij gewoon hij al, niet eens Pvv'er, maar uh, net aan VVD'er uh, is weggepest op die krant. Uh, en dus uh, het is totaal omdraaien van de situatie. Maar hoe gaat daar wat jou betreft over? Nou, hij maar, weggepest is? Ik, nou, ik ja, denk, daar gaat het over. Maar ik denk toch de ook dat uh, als er, als er door parlementaire journalisten dit gezegd wordt in het openbaar. van dat ze zich toch een beetje inhouden. omdat ze absoluut geen zin hebben. om al die rumram via internet over zich heen te krijgen. al die vuilspuiterij. Uh, dan zal er toch wel iets aan de hand zijn, Joost. Of niet? Ik bedoel, dat, ze ze, ja, ze kletsen bedoel... toch niet uit hun nek? Want ik, ik heb net dat gesprek direct. met Hans Mol gehoord. dat ging eigenlijk alleen maar over Israël. En daar viel hij vreselijk door de mand, vond ik hoor. Maar goed, dat heeft dat, dat, even toch zijde. Maar daar, daar gaat het boek dus niet over. Ik bedoel, het boek gaat echt over dat hij dus, uh, uh, ja, uh, wordt voortdurend neergezet. Er wordt gezegd van, ja, nou, er zitten van dat soort momenten in... dat hij met iemand, collega, nieuwe collega zit te praten... en dan komt zijn chef erbij en die zegt dan van... Uh, ja, weet je wel dat Hans een neocon is? Hè? Dus er wordt voortdurend ja, ja. Hij als neocon in de hoek gezet... terwijl ja, de, de nou, goede man eigenlijk helemaal niks kwaad... Misschien, misschien had hij iets beter naar nou, moeten denken over dan de voorbeelden die hij noemde... en het punt had dat nou, wat, dat, dat wat die hoofdredacteur zei, dat gegeven. was mij uit het hart gegrepen. Dat hij wel ja, ok. blij is dat af en toe zijn spiegel wordt voorgehouden aan een krant. En dat zou ook voor televisie, radio enzovoort gelden. Voor het vak als geheel is dat helemaal zou niet zo. Zou dat uh, zegenrijk zijn, ja. Ad van Heuvel, Joost Liemuller, dank jullie wel. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan uh, in deze uitzending van Lunch wederom op zoek naar de nieuwscanner van de week. Uh, vandaag met uh, Peter Paul Chaudron uit Leiden, welkom. Dank u wel. Um, jij moet de score van maandag, gisteren hebben we geen nieuwsquiz gehad. De score van maandag was 25 punten, daar moet je overheen kunnen. Um, ik ga je een aantal vragen stellen en uh, dan maar eens kijken hoe ver je komt. Ja, dankjewel. Nou, veel succes. Leden van de Staten-Generaal. De Nationale Nieuwsquiz. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. We zijn in uw acht dag voor de gaten komt. De vertrouwen alleen is niet genoeg. Ik zag de koningin heel mooi en ze zwaaide naar me. Dat was heel mooi. De bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Het is toch de koningin en de prinses en de prins. en uh, Die zie je niet zo vaak. Zomaar in het wild. Sommere boodschap, maar een goed verlopen prinsjesdag... Het is niet alleen de dag waarop het regeringsbeleid voor het aankomend jaar bekend wordt gemaakt. Misschien opvallender zijn de hoedjes die worden gedragen. Mijn eerste vraag is... Wie had speciaal voor de gelegenheid een kapiteinspet laten maken met daarop de woorden save our seas? Marianne Thieme. Dat klopt. Ja, vorig jaar had ze een koksmuts op met uh, fish-free Mondays. Uh, nee, meat-free Mondays was dat volgens mij. Meat-free Mondays. Uh, ja, dit jaar dus uh, save our seas. De tweede vraag. Het was niet alleen kommer en kwel in de troonrede. De koningin vertelde in haar troonrede dat dit kabinet... 15 miljard euro meer aan welke sector uit zal geven dan vorig jaar? Een gokje in de zorg? Nou, dat gok je helemaal goed. <laughs> ja. De regering ontziet zoveel mogelijk diegenen die door ziekte en beperkingen niet in staat zijn geweest hun onderhoud te ontzien, ontzien, uh, uh, voorzien, zei de koningin. Hartstikke goed. Uh, de derde vraag. Dit jaar, voor, uh, voor zover we weten, is er geen verborgen taalgrap te vinden in de toronrede. Vorig jaar was dat nog wel het geval. Als je de beginletters van de eerste 15 zinnen achter elkaar zette, toen kreeg je welke naam te zien? Uh, Willem van Nassov. Nou, dat heb je helemaal goed gezegd. Sterker nog, je zegt het inderdaad helemaal precies goed, want dat is Nassof, de oude spelling ja, ja. van Willem van Nassau. Het die grond van het Wilhelm. Ja, Nou, we hebben het nu dit jaar ook even ah. uitgeprobeerd. Dan krijg je O-I-O-D-M-D-D-O-H-V-D-D-D-H. -D -D -D -D Daar maak ik niks van. Nee. Dat, dat, is, ja. <laughs> dat zal geen boodschap zijn, toch? Goed. De vierde vraag. Ik laat jou een fragmentje horen. Uh, drie uit drie overigens. Ik laat je een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Dus dat is eigenlijk het stramien. Het, het, het, uh, het dat is uh, de vormgeving van het geheel. Ik gebruik dat publiek. Dat, uh, de, de voorstellen van het publiek gebruik ik om mijn filmpje te maken. Wie is dit? Nee, kan je nee? niet zo komen. Filmpje? Oh, wat je allemaal... Oh, jawel. Uh, verhoeven. Eh... Uh, de filmregisseur... Nou, uh... ja, Paul Hoeven. ik reken het gewoon goed. De, de eerste user-generated film wil hij maken in Nederland. Ja. Paul Hoeven, diezelfde Paul Hoeven maakte zijn plannen gisteren bekend... tijdens een persconferentie in Utrecht. In die stad begint vandaag het Nederlands Filmfestival. De première van welke Nederlandse speelfilm is de opening van het evenement? Uh, de Bende van Os. Helemaal goed. Vijf uit vijf. Je bent goed bezig. Je kan er nog vier punten bij verdienen. Je krijgt een aantal hints over onderwerpen uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Als je het weet, dan zeg je stop en dan wil ik het horen. 4. Ik ben van het volk. 3. Met mijn nieuwe leider ben ik tot nu toe officieel ongeslagen. 2. Ik keur de woorden en de daden van een deel van mijn aanhangers af. Stop. Uh, voetbalclub Feyenoord? Helemaal goed. Ja, zeker. Ik ben van het volk, de club van het volk. De bijnaam van Feyenoord. Mijn nieuwe leider. Nou ja, onder Ronald Koeman gaat het bijzonder goed. Dat betekent dat jouw nieuwsfactor is vastgesteld op 7. En dat we zo de tweede ronde gaan spelen. Oké. Okay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 Een opstekende storm onzekerheid, pijnlijke maatregelen. De troonrede staat grotendeels in het teken van forse bezuinigingen. Raakt Rutte met deze troonrede de juiste snaar of mist het aan visie ligt de nadruk te veel op kil bezuinigen. De stelling is dus het kabinet maakt de goede keuzes in deze economisch zware tijden. Met u daarmee eens of oneens smsd naar 7070 70, dus 7070 70 kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stam.nl of twitteren, hashtag Stam. Half twee te gast in Stam.nl, Mark Harbers, Tweede Kamer voor de VVD. Het kabinet maakt de goede keuzes in deze economisch zware tijden. Peter Paul Chauderon. Uh, de nieuwsfactor is vastgesteld op 7. Dat is een bijzonder prettig uitgangspunt. Je krijgt 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. We gaan meteen door als je het goed vindt. Ja, prima. De nationale nieuwsquiz. Het Franse openbaar ministerie wil in een corruptiezaak vrijspraak voor welke oud-president? Chirac. Is goed. Welke staatssecretaris zegt extra korting op ontwikkelingssamenwerking niet uit te sluiten? Ben Knapen een opvangcentrum voor asielzoekers op welk Italiaans eiland heeft een grote brand gewoed? Lampedusa. Is goed. Hoe heet de certificaatautoriteit die door de rechtbank in failliet is verklaard? Uh, pas. Diginota, welk Aziatisch land zet zich schrap voor orkaan Roken? Uh, Japan. Is goed. Welke omstreden maatregel in het Amerikaanse leger is afgeschaft? Uh, don't tell, don't ask. Don't ask don't tell. Don't ask don't tell, is goed. Wat is de naam van de omroep die een boete heeft gekregen... voor het afluisteren van Albert Verlinde? BNN. Is goed. De gemiddelde volwassen Brit is volgens onderzoek... vier jaar van zijn leven bezig met het verwerken van wat? Rook. Een kater. Kredietbeoordelers Standard Poor's... heeft de kredietwaardigheid van welk land verder verlaagd? Italië. Is goed. De vrouw die welke uh, presentatrice bedreigt... Heeft, uh, heeft een celstaf gekregen? Pas. Pas. Daphne Dekkers. Welke oud-premier ramde gisteravond na afloop van de troonrede met zijn auto een advocatenkantoor? Lubbers. Is goed. In Zweden is opnieuw een faillissementsaanvraag ingediend voor welk bedrijf? Saab. Is goed. Een digitaal loket van welke gemeente is volgens RTL gemakkelijk te hacken? Uh, ehm Amsterdam. Een afgedankte, maar waardevolle toiletrol van welke band is opgedoken in Engeland? De Beatles. Is goed. Oranje is de eerste plaats op de FIFA-ranglijst weer kwijt. Wie staat er nu bovenaan? Boehoe, goed. Hoe heet de Amerikaanse acteur... die is na zijn ontslag 100 miljoen dollar mee zal krijgen? Pas. Charlie Sheen. Oh ja. Ja, ja, ik heb het wel gezien, maar... Dat, dat betekent dat jij tien vragen goed had... en dat jouw totaalscore dus uh, maal zeven, zeventig is. Dat heb je ontzettend goed gedaan. Dank Dankjewel. Je wel. Peter Paul Chodron, dank dat je hier was. We zijn zometeen na eenen.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 Ga naar we hebben je hartnodig.nl. De hartstichting: Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Fascinerend en genadeloos goed. Dat is de nieuwe voorstelling van Ed Hubbe en Marco Geuken, de huischoreografen van Scapino Ballet Rotterdam.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 Ik hou van groots, meeslepend en ben niet vies van een beetje effectbejag. Ja, ik geef het toe, ik ben een barbaar. En met mij de spraakmakende kunstenaars die ik bezoek. Zoals Amerikaans street artist Ed Templeton, pro skater, schilder en fotograaf. Vanavond in Saras Barbaren om vijf voor elf bij de VPRO op Nederland 2.